In your house, to each his own The soldier's bailing out He curled his lips on the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 Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. PVV-leider Geert Wilders is niet genomineerd voor de Sacharovprijs. Dat is een prijs van het Europees Parlement... voor mensen die opkomen voor de vrijheid van meningsuiting. Wilders was in juli voor de prijs voorgedragen... door PVV-europarlementariër Barry Matlener. De politieke leiders van het Europarlement... selecteerden vandaag negen kandidaten voor de prijs... maar daar zat Wilders niet bij. Onder de kanshebbers zijn enkele Syrische mensenrechtenactivisten, een politieke gevangene uit Eritrea en een Vietnamese priester. Aan de Zagerofprijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden. De blauwe 15-strippenkaart wordt volgend jaar 10 cent duurder. Hij gaat dan 7,70 euro kosten. De prijs van de rode kaart voor oudere kinderen en studenten blijft 5 euro. Ook de strippenkaarten die in een bus of tram of in automaten wordt gekocht stijgen niet in prijs. Gemiddeld gaan de tarieven hiermee 0,9% omhoog. De minister Eurlings benadrukt dat dat minder is dan de verwachte inflatie. Hij spreekt van een voordeel voor de reiziger. De verwachting is dat de strippenkaart in de loop van volgend jaar wordt afgeschaft en wordt vervangen door de OV-chipkaart. Een winkelstraat in Groningen is urenlang afgesloten geweest omdat een kapper in zijn zaak amok maakte. De man had de ruiten van zijn eigen winkel ingegooid en de muren beklad. Hij weigerde naar buiten te komen en bekogelde mensen die met hem wilden praten. Medewerkers van winkels in de buurt mochten van de politie hun zaak niet in of uit en stadsbussen moesten omrijden. De kapper kreeg eerder deze week in hoger beroep van de rechter te horen... dat hij zijn kapsalon binnen twee weken moet ontruimen vanwege een huurconflict.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 Met Met nu. Alternative FM. Hey, komm schon. Es ist kaum mehr was los. Ich habe Kopfweh.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 to the mind. Was dat samen met natuurlijk de man van live, tenminste, dat was hij. Ed Kowalczyk, maar Ed Kowalczyk heeft een beetje zijn maatjes, zijn oren aangenaaid. En nu is live helemaal niet meer live. Daarvoor, dat is ook altijd wel heel erg leuk. Ik kwam hem op een van, van die sociale media kwam ik hem tegen. Ik heb hem even gepikt van, van, van Nienke Zetterman, Maar hij is gewoon legaal hier gedraaid hoor. Dus dat je niet denkt van dat hebben we even helemaal illegaal gedaan. Dat is eigenlijk de sensatie van de, de laatste acht weken zeg maar. Laserkraft draait die, oftewel Nine Man. Ja. Nine, nine, nine, Ergens moeilijkheden mee, mankers of niet? <laughs> ja, het is ja, eigenlijk dat, ja, dat, dat ja, is dat, een beetje zin. Dat roept altijd wat anders op. Ja, een stukje okay. uit <laughs> Der Untergang. Ja, waarop ja. hij op tafel slaat en roept die keihard Nine. Maar, ja. Ja, maar goed. <coughs> ja, de, de Untergang is een uh, film met. Uh, Weet je ook weer? Bruno, Bruno en dan nog wat. Ja, het is in ieder geval uh, de acteur. Ik ben het even precies zijn naam uh, kwijt, maar het schijnt een heel, wel een hele goede film te zijn. Overigens, daar gaat het uh, niet over, want in navolging van Stormes Allons aan Dans... is er ditmaal een Duitse duo met het uh, nummer dat uh, komt vrijwel in dezelfde stijl... als uh, de hit van de Zuiderbuur Paul van Haver... Laserkraft Draai D maakt elektromuziek en een nummer nine Man wordt in de Duitse clubs de laatste tijd veel aangevraagd. Logisch, want deze plaat is aanstekelijk en kan met een beetje goede wil ook in de rest van Europa aanslaan. Heb je al een beetje het idee waar het hier over gaat? Heb je wel eens een beetje gevolgd wat hij uh, wat nou allemaal... Nine man, Ja, er komt eerst een dame voorbij die gaat en die zegt van... Uh, wordt het die tijdens dat je weggaat? Nee, ik wil nog even blijven, ik wil nog even een beetje dansen. Nou, vervolgens... Dan ja, ik He? ken de clip. En nou. vervolgens komt nog een keer die beveiligingsbeamte. Dat ja, hij graag ja, die wil. wil ook, dat, uh, weg, omdat de DJ uh, moe is. Hij uh, moe is en de barkeeper uh, moe ja. is. Van uh, wordt het uh, nu echt. Uh, maar maar hij dan wil... komt de dame nog eens voorbij. En die wil graag dat hij met hem mee naar huis gaat. Om daar verder te dansen. Als je weet wat hij bedoelt. Ja, uh. ja, ja maar zo werkt het dus niet. Nee, want hij wil, um, en hij wil maar blijven. Blijf dansen. Maar de mensen dag. die dit gemaakt hebben, die hebben volgens mij een heel grasveld opgerookt. <laughs> <Dat laughs> denk ik ook. je niet zo'n stond maken. Nee, Dat lijkt me ook niet. Uh, het, is, uh, het is een Duitsstalige conversatie, een afwisseling met een sigalikt refrein. Nou, dat was het ook wel, want uh, dat Nine-Man dat komt uh, continu terug. En als kerst op de slagroom is er een simpele, doch doeltreffende videoclip daarvan gemaakt... die zeker voor wat extra amusement kan zorgen. Dus voor de mensen die uh, op het internet zitten... kijk maar eens even op YouTube, dan zul je hem uh, tegenkomen. Het is een beetje een, uh, een animatie. Zie je Af en toe zie je tegen een donkere achtergrond zie je een dame met een zonnebril... en een uh, gewone BH zie je daar uh, een beetje heen en weer uh, gaan. Ja, het is, het is gewoon een vaststaand feit, uh, Marcus. Dus. Maar goed, uh, de sensatie van uh, de laatste tijd... Uh, heb ik het over, dus... Uh, nee nah, man, in ieder geval. Uh, ik heb uh, trouwens nog een berichtje ge uh, gezien van Ganna uh, van het Riet. Die, uh, die is zaaknat uh, geregend uh, onderweg. En die, had, uh, ja, die vond het uh, heel vervelend. Nou, ik heb wel een hele leuke fijne mededeling voor je, hoor. Want uh, als, je het, uh, als je het je zo tegenziet, Ganna, uh, dan hebben wij nog wel iets van jou klaarstaan. Hier is Queen of Pain. my heart today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 Ik ben een vies man. Zeg hallo jonge dame, let maar niet.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 Waar wil je nu naartoe, waar wil je nu dan heen, ik kan niet zonder jou, ik voel me zo alleen, ik ben een vieze pad. maar serieus als je me kust ben ik de prins van je dromen, echt geloof me ge Gaau met me mee of je nu wil of niet je gaat met me mee you je nu wil of niet je gaat met me mee of je nu wil of niet je gaat Sop, was dat, of donder is op. Zoals als je het eventjes heel snel zou zeggen. Ik vond het wel heel erg uh, grappig. De jongens komen uit de, de buurt van Amsterdam. En Nederlandstalig is hun uh, ding. De vieze man, uh, zou je bijna kunnen zeggen, is... Ja, als je dat al hoort, denk je ook misschien een beetje aan spinvies. Ja, ik vond het ook wel ergens op lijken. En uh, ja, het is dat ik hier een uh, sparringspartner heb die mij er even op uh, wees. En zegt van... Uh, no. Lijkt een beetje op spinvis eh, toch, Marcus? Je zit een beetje half uh, verscholen ja. in, uh, in, uh, in de verte. Maar uh, <coughs> hoezo? Nou, weet je, in het begin klonk die stem heel erg op uh, spinvis. En dat, dat zachte en fluisterend-achtige. Ja. Zingen dat, dat, deed spinvis ook? Dus... Ja. Maar nou, goed, in ieder geval uh, ze zullen ze ongetwijfeld wel meer uh, gaan verdienen, deze, deze jongens. Als ze maar een beetje in, uh, onder de aandacht worden gebracht. Nou, dat uh, is denk ik ook hier in dit uh, programma wel denk ik, gelukt. Uh, weer terug uh, naar, uh, naar een uh, periode van, uh, van een begin van een band. Een band die nu zich hier uh, ja, een beetje, in, uh, een beetje stil, zich stilhoudt. Maar ik, ik las van de week weer een artikel van een van de, de bandleden. Dat ze toch weer bezig zijn. Het broeit weer wat. En dit is het verhaal waar het eigenlijk mee begon. Radiohead met Creep.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 But I'm a I was sp moesten weer eventjes. Uh, dit uh, nummer van Gangster was dat. Met uh, No Disguise. Ja, helaas uh, zoals uh, gezegd. Was het een examenproject. En meer was het eigenlijk niet. En zo kwam er ook een eind aan dat hele verhaal. Uh, goed, uh, daarvoor hoorden we Creep. Met uh, niemand minder dan Radiohead. En dit is dan toch maar even het gasgeef, uh, verhaal, uh, Het gasgeefmoment uh, in Alternative FM. Want we gooiden de plank even flink op de grond als het gaat in de auto is alweer een tijdje geleden, maar hij doet het nog altijd leuk hier is Metallica met Enter Sandman eventjes uh, heftig, Maar goed, dat, dat uh, mag ook wel als je een beetje van dit uh, programma houdt. Dan moet het er af en toe ook wel eens eventjes wat uh, snelheid in zitten. Nou, die snelheid dat, was er, dat zat wel goed uh, op dit moment. Met, uh, onder andere Metallica, met Enter Sandman. En dit was van het uh, laatste reguliere album wat uh, ze hebben gemaakt, Raids Against the Machine. Eerder dit jaar waren ze te zien en te uh, horen in het Gelderdom. Ja, dat was, uh, dat was nog wel wat. En daar hebben ze toch nog uh, behoorlijk wat uh, indruk achtergelaten. De hieren van uh, deze band. Uh, en het was weer sinds lange tijd dat ook onze vriend Zach de La Rocha... weer delen had uh, uitgemaakt van, uh, van dit uh, hele verhaal. Nou, dat uh, mag je toch wel uh, duidelijk aannemen dat dat wel gelukt is. Ook bij dit nummer, uh, de woede spat er vanaf. Sleep Now in the Fire. Ik denk dat het uh, zo'n beetje echt met een links hart is. Moet ik even kijken. Even zoeken, want normaal gesproken zou ik hier iets uh, van dansen uh, moeten klaarleggen. Heb ik ook. Dat ga ik ook nu eventjes uh, erbij pakken, want anders dan, uh, dan weet ik het wel. Want er wordt uh, wel eens een beetje gezegd... Uh, doen jullie nou eigenlijk nog wel wat een dance? Ja, do doen we wel aan hoor. Uh, maak je maar geen zorgen. Uh, dit uh, is er één van. Ik heb wel eens uh, in uh, de nachtuitzendingen... toen wij nog heel erg mooi in, dat, uh, in de kelder van de Watertoren hebben gezeten... toen uh, deden we dit uh, s'nachts wel eens... En toen was ook deze groep zeer populair. Ze hebben toen ook zeker ook nog heel wat mensen ja, op het strand weten te krijgen. Van de Bloemendaalse... Ja, de Bloemendaal. Daar hebben ze gewoon 20.000 man in beweging weten te krijgen. Een van de, de nummers uit het hoogtepunt van... De Prodigy is natuurlijk dit. Smack my bitch up. De afvoering van de Chemical Brothers, tenminste de mix is uh, gemaakt door de Chemical Brothers... Uh, dateert alweer van 2000, is ook alweer uh, 10 jaar oud. En uh, dan heb ik het over deze swastika Ice met uh, natuurlijk Primal Scream. Hoe kan het ook anders? We sluiten af deze Alternative FM met de winnaar van uh, de Dance Producers uit 2009 bij de grote prijs van Nederland... En uh, dat nummer dat, uh, duurt uh, ruim 10 minuten. Nou, dat gaan we niet eens halen. Want ik denk dat we nog uh, ongeveer een minuut of uh, 7, uh, 6 hebben. Zo'n beetje tot aan de dienst van 10 uur. Maar het is wel leuk om eventjes zo op te vullen tot aan 10 uur. Wat mij betreft graag tot over twee weken. Volgende week zitten hier natuurlijk weer Marcus samen met Menno. Dit is Pito en Feeling. Daag!